De weg is nog steeds dicht en, naar verwachting, gaat over 10 minuten gaan er twee rijstroken open. Tot die tijd kun je nog het beste omrijden via dordrecht Europort, via de A16, de A15 en de A4. De Coachingskalender is al 10 jaar de bron voor dagelijkse inspiratie en ideaal als najaarsgeschenk. Koop de Coachingskalender dus nu bij managementboek.nl, de beste site en meer.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 Reintjes. Een heel goedenavond. De rechterlijke macht in Nederland bestaat morgen 200 jaar. Maar hoe werd er eigenlijk gestraft voor die tijd? En hoe is het om recht te spreken over andere mensen? Nou, ik ga het zo bespreken met een rechter die al 25 jaar in het vak zit. Maar nu eerst de gevolgen van de financiële crisis. Want met de escalatie van die crisis in Griekenland en nu ook in Italië... komt de euro steeds verder onder druk te staan. En als we nou eens gaan filosoferen over het allerergste scenario... namelijk dat de euro over de kop gaat... hoe kunnen we dan na verloop van tijd dingen betalen? We kunnen niet meer pinnen. En hoe moet het dan verder? Nou, Dan ontstaat er heel waarschijnlijk ruilhandel. Zoals bijvoorbeeld ook in 2001 in Argentinië, toen het land daar aan de rand van de financiële afgrond balanceerde. En in Amsterdam is er al zo'n ruilhandelssysteem en dat heet NOPPES. En de voormalige voorzitter van NOPPES die zit hier tegenover mij, dat is uh, Marjan Borsjes. Goedenavond. Goedenavond. Ja, want hoe werkt dat systeem van NOPPES? Uh, nou, in Nederland in, uh, zijn er ongeveer honderd van dergelijke systemen. Ja. Van Enkhuizen tot Ettenleur, van Almelo tot Alkmaar. En in Amsterdam hebben we dan Noppes. Uh, en bij ons is het een, vooralsnog een systeem naast het geldsysteem. Het zijn twee aparte circuits. Uh, Noppes betekent extra koopkracht naast uh, de euro... Uh, goederen en diensten worden verhandeld in meerhoeksruil voor punten. En ja, leg bij... eens uit. Gewoon, ik wil uh, een babysit. Hoe kom ik eraan? Ik heb geen euro meer en ik ga naar Noppers. Nou, dan word je lid. Ja. Je betaalt contributie in punten en in geld... En uh, dan zet je een advertentie dat je graag een babysit wilt. En dan kijk je of er op gereageerd wordt. Het, het loopt allemaal via advertenties uh, in de computer. Mm -hmm. Of je vraagt via via of iemand reet je kent. Ja, maar goed, dan moet ik. Ik kan niet betalen in euro's, want die bestaan dan niet meer. Hè? Bij noppers. <lacht> ik betaal. Iets terug in natura. Dus ik ga iets doen voor degene die bij mij moet oppassen. Nee, je krijgt eerst punten. Ik krijg de, eerst de punten punt. zitten ertussen. Dus ja. je, krijgt, je, boet, je mag rood staan. Als je begint, mag je honderd uh, rood staan. En daar betaal je dan de babysit mee. Uh -huh. En dan ga je zelf iets anders doen. En ja, die punten zijn verschillend. Als iemand op taart bakt, krijgt hij er minder voor dan iemand die een autorit naar Duitsland uh, uitvoert. En die punten die krijg je op het moment dat je begint. Nou, je krijgt ze niet echt, je moet ze later weer terugverdienen. Ja, precies. Dus je komt inderdaad, een... krijgt een soort krediet. Ja. Een soort uh, banksysteem eigenlijk, zo te horen. Ja, het is een, uh, we hebben ook een eigen valuta, dat is de, de NOP. Ja. En die staat in principe, is die uh, autonoom, maar op twee momenten is hij gekoppeld wel aan de euro. Mm -hmm. Um, op het moment dat je dus weg wilt met de schuld... en je kunt dat niet meer uh, even trekken door iets te doen voor ja. anderen... dan moet je in euro's je schuld betalen. Mm -hmm. En qua belastingen is er een uh, koppeling met de euro. Maar verder niet. En uh, ja, In andere landen, in, in Canada, is het geldsysteem uh, geklapt... En in Argentinië ook. En daar werd het, het ruilsysteem een vervanging voor uh, het geldsysteem. Ja, zou dat ook kunnen met uw systeem uiteindelijk? Want uiteindelijk nu is er dus wel, nog een combinatie vanaf, met de euro, Ja, u. dat hangt er vanaf hoe het geldsysteem zich ontwikkelt. Hoe, hoe slecht dat uh, zich ontwikkelt. Ja, Want stel, ik, uh, ik heb dus iemand bijvoorbeeld uh, voor wie ik taarten bak... Dan uh, verdien ik, uh, nou, heb ik een soort punten gecreëerd voor mezelf. Dan wil ik met die punten ergens anders uh, iets anders inkopen. Kan ik, uh, of is het altijd tussen mij en de ander? Of kan ik ook als het ware inderdaad als een soort valuta ermee aan de slag? Ja, als een het, soort euro? Het werkt als een soort gyrosysteem. Die punten die verdien je en je geeft ze weer aan totaal andere mensen uit. En kleine diensten, grote diensten, dat, uh, dat staat los van elkaar. Dus ja, het is dus niet zo dat de een voor de ander meteen ook wat moet doen? Nee, het is niet. Uh, Niet op één ruil. Nee. Nou is het zo. dat Er wordt over het algemeen een beetje lachen gedaan. Nu natuurlijk over ruilhandel. Uh, maar ondertussen zaten jullie afgelopen maandag. Met uw organisatie. Wel degelijk aan tafel. Met uh, met heren. Namelijk Herman Wijfels. Oud Rabobank topman. En ook uh, Peter Blom van Triodos Bank. Jullie mochten meepraten. Over een... Uh, een verduurzaming van de financiële sector. En uh, meneer Wijvels zegt over uw organisatie het volgende. Ik dacht voor Noppers dat dat voor niks was. Maar dat is dus in jullie geval uh, is dat niet uh, het geval. Ik weet ook dat er in allerlei andere landen daar ook volop mee gewerkt wordt. En dat er ook gedacht wordt om regio's die niet mee kunnen komen... Zeg maar, in de Europese economie en met de euro... Uh, om die op deze manier te helpen hun lokale economie aan de gang te houden. Ja, zat Noppers daar opeens met Wijvels en Blom... Nou, Serious business. Ja, zij zijn geïnteresseerd vanwege de duurzaamheid en de menselijke maat. Mm -hmm. Maar op lo lokaal niveau invoeren, dat zal wel altijd op vrijwilligheid uh, berusten. Ja, de menselijke maat daarin zegt hij bedoelt u dat je echt met elkaar te maken hebt? Ja, de sociale kant van Noppes en uh, andere ruilnetwerken in Nederland is uh, heel erg belangrijk. Je mm -hmm. ontmoet mensen echt en uh, daar, daar vloeien dan weer andere dingen uit voort. Ik ging een keer, iemand wilde thee met me drinken, dat Uf. heb ik gedaan. En toen bleek ik ook meditatielessen van haar te kunnen krijgen, wat ik totaal niet verwacht had. En ik, wat ik ook niet verwacht had, ik kon haar massagetafel overnemen. En uh, mensen hebben ook zorg voor elkaar. Ze matsen elkaar met uh, noppen. Bijvoorbeeld als mensen rood staan. Dan zeggen ze van nou ik vraag maar heel weinig aan jou. Uh, en er zijn meer voorbeelden te geven van hoe mensen voor elkaar zorgen. En van die sociale kant. Er zijn etentjes, er zijn markten waar mensen elkaar ontmoeten. Vo voordat ze weer verder kunnen gaan handelen. Dan, dan zie je met wie je handelt. Ja. En heeft u, is dat de reden waarom u meedoet? Nou, ik, voordat ik daaraan begon, wist ik eigenlijk niet dat het zo uh, werkte. Ik had hele enthousiaste verhalen van een vriendin gehoord. En toen dacht ik van, nou, ik ga gewoon dus wat dingen aanbieden... en kijken of het uh, mij ook zo goed bevalt. Want dus ik, wat biedt u aan? Nou, ik begon toen met voetmassage en Griekse etentjes. En, uh... Want dat kunt u zo goed? Grieks ja. koken? Ja, en daar, daar kun je ook nieuwe mensen bij betrekken. Hoe bedoelt u? Nou, de ene keer heb je die aan tafel en de andere keer die. Daar konden ze op intekenen. Ja, en toen uh, spaarde u dus punten, nop, ja. noppunten, zullen we maar zeggen. En toen kon u, kon u dus die weer uitgeven bij mensen die ook aangesloten zijn bij dat systeem. Voor andere dingen, wat koopt u van de noppen? Nou, het is niet een kwestie van sparen, hoor, juist niet. Het is een kwestie van voortdurend in evenwicht proberen te houden... van uh, wat, je, wat je verdient en wat je uitgeeft... Mm -hmm. En uh, ja, wat ik gekregen heb... Ik heb bijvoorbeeld een uh, plank in mijn huis. En er was een timmerman. En ik heb dan zelf een soort accolade gemaakt voor die plank. En hij heeft het uitgevoerd. En ik heb ook een uh, tafel gemozaïkt. En in, de, in ruil daarvoor kon ik in uh, Toscane verblijven. Uh, ja, ik heb heel veel leuke ervaringen. Veel, veel goederen ook. Uh, ja, in zekere... Uh, zien lijkt het natuurlijk ook op een variant van marktplaats eigenlijk. Hè? Ja, maar het is, uh, in zover, er is een overeenkomst. En dat is dat we via de computer werken. Maar mm -hmm. het is marktplaats is uh, niet lokaal. Wij zijn een lokaal systeem en dat heeft uh, reuze voordelen. Ja. Want je kent elkaar beter. En ja, er zijn tegen uh, verschillen met marktplaats. Ja, uiteraard. <laughs> maar goed, denkt u dat dit op het moment... dat het echt helemaal de mist in gaat met die euro... zou noppers een alternatief kunnen worden? Nou, als het in Canada kan en het kan in Argentinië... waarom dan niet in Amsterdam... Ja, maar want... ik hoop het niet natuurlijk. Nee, u hoopt het niet. Dat het allemaal uh, misgaat. Nee, want uh, het is natuurlijk zo dat je bij Noppers dan uh, alles aangesloten moet krijgen. Hè? Dan moet je natuurlijk een bakker hebben. En uh, uh, iemand die, uh, die, die bedden heeft uh, tot zijn beschikking. En uh, nou ja, alles. Ik bedoel, het leven moet dan in noppen gaan. Ja, ja of er zo... Dwang en bij moet zijn, weet ik niet. Maar Noppes is nu al waanzinnig gevarieerd. Je kan zo gek niet bedenken of je kunt een advertentie zetten. En mm. dan is het natuurlijk afwachten of iemand erop reageert. Maar er zijn de meeste uiteenlopende dingen nu al. Er waren vroeger biologische groentes. Um, en wat ja, is er? Een glaasje zat erbij. Wat is er nu bizar? Of wat er ook op staat? Bizar. Nou ja, of bijzonder? Uh, nou, vroeger kon je Rolls-Royce huren bijvoorbeeld. Maar. Um, ja, iets heel. Uh, het zijn vaak ook uh, dingen die niet zo uh, bizar zijn. Maar ja, bijvoorbeeld diensten waar, je, waar ik mijn geld niet zo gauw aan uit zou geven, die heb ik wel bij Doppers uitgeprobeerd. Aura uh, reading, uh, holistic pulsing. Ja, dat zijn aparte dingen. Holistic pulsing, nooit van gehoord. Nee, wat is dat, dat zijn aparte <laughs> dingen. Die moet je misschien voor bij doppers uh, zijn. Ja, en wat is dat overigens? Dat is een vorm van basage. Uh, van Oké, okay. goed. Ja, want u noemde zelf al Argentinië. Daar is het, u zei ja, dat zou best kunnen. Want in Argentinië gebeurde het ook. Namelijk in 2001 waren ze daar in grote financiële problemen. Argentinië kan met een torenhoge schuldenlast van 322 miljard gulden. In Buenos Aires klinkt het tromgeroffel van opstand steeds vaker... als mensen van allerlei lagen van de bevolking de straat opgaan. Inmiddels groeit in het hele land een schaduw-economie. Er zijn al meer dan duizend ruilmarkten. Vrouwen vertellen dat het de enige manier is om hun kinderen te kunnen voeden en kleden. Ja, de enige manier om hun kinderen te kunnen voeden en te kleden. Ehm... Um... Heeft u dat toen inderdaad met interesse gade geslagen? Of was u toen nog niet bij Noppes aangesloten? Ik heb dat met achteruitwerkende kracht uh, gehoord, die toestanden in uh, Argentinië. Maar we hebben er wel al van geleerd. En, uh... Wat heeft u er toen van geleerd? Nou, bijvoorbeeld de manier de werkwijze. Van, uh, ze hadden daar ook leraren die dan uh, instrueerden... hoe je dat uh, kon doen met zo'n uh, zo ruilsysteem. Ja, maar wat heeft u er dan van uiteindelijk uh, aan moeten aanpassen... Door de, de, he, de ervaringen in, in Argentinië? Nou, dat is niet zozeer een kwestie van aanpassen... Maar als wel van inspiratie. Wij, wij doen de, we deden dat ook al op een dergelijke manier. Maar, maar wij je... zijn wel geïnspireerd. Ja. En stel he, dat iemand uh, zegt... oké, okay, ik ben bereid om dit en dit en dit voor jou te doen... maar dat niet doet. Wat gebeurt er dan? Dan kun je naar de klachtencommissie. Die bestaat ook? Ja. En wie zit er daarin? Um, nou, voor, uh, iemand van het bestuur en nog één uh, uh, of twee maar mensen. Maar het is een soort rechtbank eigenlijk. Het zijn mensen die uh, uh, klachten serieus gaan, uh, gaan onderzoeken, ja. En gelooft u erin, in Noppes dat, uh, dat het gaat groeien? Want het is natuurlijk, hè, ik bedoel, als het nou één moment actueel is aan het worden, dan is het nu merkt nou, u al iets van aan was van, van Ik mensen. geloof zeker in Noppes, maar ze zeggen klein of groot. Het is bijzonder. Het, uh, het functioneert goed. En uh, ik heb altijd gezegd: uh, 70.000, 10%, 10 van de Amsterdammers zou uh, lid kunnen zijn van een ruilsysteem. Mm -hmm. En daar geloof ik nog steeds in. Nou, we wachten het af. Mag ik u heel hartelijk danken voor uw komst. Meer informatie over Noppes is op onze site tweedingen.nl te vinden. Dank voor uw komst, Marjan Borsjes. De voormalig voorzitter van Noppes, dus de club van ruilhandelaren in Amsterdam. Dank u wel. Tot half negen, twee dingen. Van Omroep Max. Met Margreet Reintjes. Morgen viert de rechterlijke macht in Nederland haar 200ste verjaardag. Hoe staat het ervoor, anno 2011? En wat is er nou eigenlijk zo mooi aan het vak van rechter? Nou, ik ga het vragen aan mijn tweede gast van vanavond, Robert Krol. Goedenavond. Goedenavond. Uh, u bent de president van de rechtbank Zwolle-Lelystad. U bent ook voorzitter van de landelijke stuurgroep... 200 jaar rechterlijke macht in Nederland. En dus uh, gaat u morgen, neem ik aan, naar de feestelijke viering in de Ridderzaal... waar ook uh, koningin Beatrix bij is. Hangt uw toga al mooi gestreken klaar voor het feest? <laughs> nou... Als u het niet erg vindt, ga ik daar gewoon morgen uh, in een jasje-dasje heen, maar niet in mijn toga. Nee. Moeten wij elkaar nou feliciteren eigenlijk met 200 jaar rechtspraak in Nederland? Nou, ik weet niet of u mij moet feliciteren, maar ik denk wel dat we uh, de Nederlandse samenleving kunnen feliciteren met die 200 jaar rechtspraak. Het is een beetje een misleidende titel, want rechtspraak is natuurlijk zo oud als de mensheid, ja. eerlijk gezegd. Ouder dan 200 uh, jaar bedoelt u? Zeker, uh, uh, maar het is meer 200 jaar rechtspraak en er dan aan toegevoegd, wat er niet bij staat, maar dat voeg ik er dan zelf maar even aan toe, op Franse leest geschoeid. Ja, want we hebben de huidige structuur van uh, kantongerecht, rechtbanken, Hoven en één Hoge Raad te danken aan Napoleon, hè? Zo is dat. Ja, want um, werd er met de komst van hem ook, als het ware... het vak van rechter zoals we het nu kennen, uitgevonden? Nee, dat denk ik niet. Ik denk wel dat uh, er een enorme grote mate van overzichtelijkheid... en transparantie met uh, Napoleon hier is ingevoerd. Ja, want hoe ging het voordat uh, dit systeem werd ingevoerd? Hoe ging het voor die 200 jaar geleden... In, eh, negen, in 1810 eh, heeft Napoleon Nederland ingelijfd bij zijn Franse keizerrijk. En eh, voordien hadden we natuurlijk het Koninkrijk Holland... en daarvoor weer de Verenigde Republiek eh, der Zeven eh, Provinciën. <tie> en eh, ja, toen was het een grote verscheidenheid van... Eh, uh, ...rechtsbronnen en gerechten, een manier waarop je moest procederen. En daar heeft Napoleon, uh, althans de code Napoleon, uh, uh, heeft daar eens een enorme bezem doorgehaald. Want hoe zag het er dan uit? Ik bedoel, als je dan iets misdaan had, wat gebeurde er dan? Nou, niet alleen als je iets misdaan had, maar ook wanneer je met elkaar iets afgesproken had... ...en een van beide partijen kwam dat niet na, ja, dan werd dat op een totaal andere manier beoordeeld en berecht. Door wie dan? In, bijvoorbeeld in Zwolle, dan eh, eh, door het Hof in Friesland. Ja, ja maar er waren al wel Hoven. Jazeker. Want okay, want... Het Hof van Holland en het Hof van Friesland en het Hof van Gelre... en ook in het kwartier van Zutphen werd recht gesproken. Overal waar mensen zijn en waar mensen geschillen met elkaar hebben... heb je gewoon rechters nodig. Ja, want wie waren in de tijd rechters dan? Ik denk mensen die daar toegeroepen waren, niet uh, meer en niet anders dan dat dat vandaag de dag is, maar het was op een ongestructureerde en uh, hele diverse manier werd het vorm en inhoud gegeven en door de invoering van de Code Napoleon mm -hmm. werd het recht opeens neergelegd in een overzichtelijke uh, uh, uh, uh, uh, verscheidenheid aan bronnen. En voordien was dat gewoon niet zo. Daarvoor was het gewoon een onmetelijke en pijloze zee van verwarring. En eh, die vele rechtsbronnen die maakten dus het niet duidelijk dat als je van Zwolle naar Den Haag of van Den Haag naar Utrecht ging. Hoe daar eh, een en dezelfde, hè, de, de rechtseenheid was gewoon niet gewaarborgd. Nee, in verschillende regio's scholden gewoon andere regels. Zo is dat. Ja, ja, ja. Ook nou, zo het... was dat, moet ik zeggen. Ja, en dat is natuurlijk nu in principe in elk geval is het de bedoeling dat dat niet meer zo is. Um, zijn er nog dingen uit de tijd hè, dat, dat Napoleon dan zijn systeem heeft hier ingevoerd... waar wij nog dagelijks mee te maken krijgen eigenlijk in de rechtbank? Ja, dat denk ik wel. Allereerst de, de rechtbankersfenomeen zelf. Uh, uh, voordat Napoleon, althans voordat de code Napoleon werd ingevoerd, uh, zoals gezegd, waren er ongelooflijk veel uh, soorten van gerechten. Mm -hmm. En toen uh, Napoleon zijn decreet ondertekende, was er opeens één hoge raad, uh, die toen dat tijd overigens in Parijs zat, Eén uh, Gerechtshof waar je in appel kon gaan van uh, de eerste beslissing. En die zat in Den Haag. Dat was het uh, Cours Imperiale, het keizerlijke gerechtshof... wat toen in Den Haag zat. En uh, hadden we uh, diverse rechtbanken. Um, op het moment hebben we nog steeds één hoge raad, vijf gerechtshoven... Ja. en 19 rechtbanken verdeeld over heel Nederland. Maar ik bedoelde eigenlijk ook dat we bijvoorbeeld dagelijks geconfronteerd worden met termen, want we hebben uh, een heleboel Franse termen bijvoorbeeld hè, in de rechtspraak. Het requisitor, dat klinkt toch als een requisitaar, klinkt Frans in elk van mijn oren. Ja, of het nou Frans is of dat het eigenlijk oorspronkelijk uit het Latijn komt, dat weet ik nooit helemaal, want mm -hmm. het uh, kent natuurlijk allemaal één uh, uh, uh, en dezelfde bron, maar uh, dat klopt, ja, een requisitor, dat is iets typisch wat uh, denk ik uit het Frans komt, maar ook een of een executoriaal beslag. En je kan eh, ter verzekering van je rechten kan je eh, ergens beslag opleggen, zoals dat heet. Mm -hmm. Dat kan conservator of executoriaal zijn. Nou Dat is ook typisch iets wat uit het Frans komt. Een exploot. dat is een gerechtelijk stuk wat eh, een deurwaarder eh, kan uitbrengen. Maar bijvoorbeeld ook uh, tot voor kort als je uh, aan een Nederlandse universiteit was afgestudeerd... aan de faculteit rechten, dan werd je meester in de rechten. Dat is ook heel typisch iets wat zijn dus oorsprong vindt in het Frans. Want daar kennen ze ook het begrip maître. En uh, ja, dat ja. is uh, nou ja, ook, ook dus iets typisch Frans. Ja, ja. Um, in 200 jaar, ik bedoel wel eens waar ligt daar de, he, de, de, de basis bij Napoleon... er is neem ik aan toch ook wel weer een heleboel veranderd in de loop der jaren. Ja, dat is ook de reden waarom we er nu uh, bij stil willen staan. Wat we 200 jaar geleden meemaakten... was het een opschaling van uh, plaatselijke, regionale, provinciale gerechten... naar opeens een nationaal, om niet te zeggen een keizerlijk systeem... wat vanuit Parijs, hè, een, een, een hiërarchisch systeem... Uh, een piramidaal ingericht systeem wat vorm en inhoud werd gegeven... Dus al die lokale gerechten en die provinciale gerechten die werden afgeschaft en daar kwam dat Napoleontische nou systeem voor in de plaats. Mm -hmm. En nu zie je eigenlijk in Europa precies hetzelfde. Uh, we hebben allemaal nationale wetgeving, maar zoals we uh, met de regelmaat van de klok kunnen horen over radio, televisie en uit kranten kunnen vernemen, is dat Europese wetgeving steeds belangrijker vinden. Dus die opschaling ja. die we 200 jaar geleden meemaakten die maken we eigenlijk nu weer mee, maar op een ander niveau. Ja, gaan we Nederland op een gegeven moment als een regio zien. Zeg, u bent nu de president van de rechtbank in Zwolle-Lelistad... en vooral beleidsmatig bezig, heb ik begrepen. Maar u bent ook jaren rechter geweest, hè? Kunt u zeggen eh, wat er zo mooi was aan dat vak? Dat is denk ik voor iedereen persoonlijk. Um, um, iedereen die zal zijn eigen uitdaging daarin hebben. Maar wat ik vooral mooi vond... Uh, in de jaren dat ik rechter was... en dan met name de jaren dat ik uh, het, als kantonrechter heb mogen functioneren... was dat ik um, eigenlijk um, mijn sociale hart heb kunnen laten spreken... Um, in het kader van, van de rechtspraak. Kijk, de uh, kantonrechter van Welleer... Hè, want tegenwoordig is die geïntegreerd in uh, de rechtbanken... is die opgenomen in de rechtbanken. Maar toen de kantongerechten nog bestonden... Uh, hielden ze zich vooral bezig met, zoals we dat dan populair zeiden... wonen, werken en boodschappen doen. Mm -hmm. Wonen was dan uh, het huurrecht, yeah. uh, het werken... Het was het arbeidsrecht en het boodschappen doen waren de ja. kleine vorderingen en waar dicht heeft bij u... mensen. En dat vond ik mooi. Ja, want waar heeft u uw hart kunnen doen spreken? Nou, in uh, uh, vrijwel elke zaak die je berecht, mensen uh, komen voor je. Je ziet dat um, vrijwel elke zaak mensen tot op het bot kan raken. Of het nou uh, burenrecht is of dat het nu het arbeidsrecht is. Je, je uh, uh, als werknemer uh, word je opeens uh, na ik weet niet hoeveel jaar uh, aan de dijk gezet. Nou, je ziet dat dat mensen tot op het bot raakt. En het is dan mooi om daar een afgewogen en juiste oordeel in te vellen. Zodat daarna de maatschappij weer verder kan. De, de laatste tijd is er, dat zou u ook niet ontgaan zijn, veel kritiek op, uh, op rechters. En dat heeft ook alles te maken met een aantal gerechtelijke recente dwalingen. Als de geest eenmaal uit de fles is, dan krijg je hem er nooit meer in. Nadat Kees B. een valse bekentenis had afgelegd in de moord op Nienke Kluijs... hebben politie en justitie alles wat op een andere dader wees buitengesloten. Tunnelvisie was de hoofdoorzaak voor de gerechtelijke dwaling... waardoor Kees B. vier jaar onschuldig vast zat. De rechter doet over vier weken officiële uitspraak. Maar de opluchting was er vandaag al. Ook het Openbaar Ministerie ziet nu de onschuld van Lucia de B. In dat geval dient algehele vrijspraak te volgen... Ten onrechte beschuldigd van moord en verkrachting. Ten onrechte zeven jaar vastgezeten... omdat politieonderzoek in de Putnitse moordzaak niet deugde. En al het aan hen, onder tweete lasten gelegde... niet bewezen en spreekt het daarvan vrij. Ja, vandaag was de hoge beroepszaak tegen Ron P. Um, die heeft vandaag 18 jaar cel gekregen bij de rechtbank uh, drie jaar minder. Um, hoe vindt u dat, dat er kritiek is op de rechters die zouden dwalen? Of zegt u, ja hoor eens even, uh, het, uh, het proces is gewoon niet goed gegaan. Die politie of het Openbaar Ministerie is niet met goede uh, argumenten gekomen... of met goede bewijsvoering. Vindt u die rechters wat te verwijten? Nou, kritiek op de rechtspraak, kritiek op de rechtelijke macht... dat vind ik buitengewoon gezond en heel erg fris... Ik denk dat de rechtspraak um, uh, al een paar jaar bezig is de ramen flink open te zetten en uh, de boel uh, lekker te laten doortochten. Daar krijgen wij niks van. Misschien dat we daar um, uh, niet heel erg blij van worden of dat we daar nog niet erg aan gewend zijn. Maar ik denk dat uiteindelijk de maatschappij ten behoeve van wie die rechtspraak uh, behoort te functioneren daar alleen maar beter van wordt. Ik heb daar geen enkel probleem mee. Uh, ik denk wel dat... Um, de maatschappij ook moet kunnen leven... met um, uh, fouten die er gemaakt worden. Uh, natuurlijk dat we ons elke keer weer af moeten vragen... als er een fout gemaakt is. Uh, hoe komt het? Hoe kunnen we het voorkomen? Hoe kunnen we het beter doen? Uh, maar het, um, kijk, rechterswerk is mensenwerk. En zolang de maatschappij zegt dat het ook mensenwerk moet zijn moeten we accepteren dat er zo af en toe uitglijers gemaakt worden. Ik herinner me nog, toen ik aan de universiteit in Utrecht rechten studeerde... Uh, was er een hoogleraar die zei... Ja, als er een uh, medicus, een dokter is die een fout maakt... verdwijnt zijn fout zes voet onder de grond... Uh, bij rechters wordt het opeens jurisprudentie en wordt het je na jarenlang nagedragen. Zo is dat nou eenmaal. En dat betekent niet dat fouten niet gemaakt mogen worden. Nee, natuurlijk mogen ze ge uh, niet gemaakt worden. Dat is ook zo. Maar um, um, ja, um, het bestaat. Ja. En uh, we moeten zien te voorkomen dat ze uh, in de toekomst gemaakt worden. Maar dat is niet uitsluitend. Nee. En zo is het. Morgen dus feest, 200 jaar rechtspraak in Nederland. Uh, wat gaat u tegen de koningin zeggen? Nou, ik ga niks tegen de koningin zeggen. Daar hebben we uh, andere hoogwaardigheidsbekleders voor. Uh, de president van de Hoge Raad heeft een mooie uh, speech gemaakt. Uh, wij hebben uh, uh, een prachtige uh, theatrale vertelling voor de koningin uh, in Petto... Uh, we hebben eh, schitterende muziek. We hebben eh, mooie toespraken van de eh, voorzitter van de Raad voor de Rechtspraak. En ook de voorzitter van het college van Procureurs-Generaal. Eh, afgewisseld op. met beelden uit het eh, archief. Dus ja. Kortom, op naar de 300 opraken. jaar zo te horen. Op naar nog eens een keer 200 jaar ja, rechtspraak, precies. zo is dat. Robert Krol, hartelijk dank u. Uh, ik sprak dus met de president van de rechtbank Zwolle Dat Voorzitter is hij van de landelijke stuurgroep... 200 jaar rechterlijke macht in Nederland. Morgenavond zijn we er weer om 8 uur. Dat wil zeggen, dan zit hier mijn collega Els de Bruin. En zij praat vrijdagavond met Els Borst... voormalig minister van Volksgezondheid. Op onze site kunt u uh, reacties achterlaten... en ook gesprekken en andere uitzendingen terugluisteren. tweedingen.nl Straks BNN Today met mijn collega Luc Ickink. Nou, Hallo. Hi. hi. De donderdagavond, wat staat er op, uh... op het menu? Op het menu. Nou, heel wat. <laughs> uh, bijvoorbeeld het regeringrecord dat moet worden opengebroken. Dat zijn gebronnen tegen het RTL Nieuws. Waarom hoor je zo meteen van Frits Wester? En je krijgt ook een lesje hoe verdien ik geld aan deze crisis. Want dat kan namelijk, daar kun je heel rijk van worden. Nu eerst allemaal, uh, dat allemaal zo meteen. Nu eerst het nieuws met Trudy Fenrich. Radio 1, het NOS Journaal.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 En de extra beveiligde inrichting in Vught was eerder deze week de hoofdsleutel kwijt. Toen dat werd ontdekt zijn direct alle sloten vervangen en werd het toezicht verscherpt. De directie van de gevangenis heeft geen idee wat er met de sleutel is gebeurd. In de EBI in Vught zitten voornamelijk extreem gevaarlijke criminelen. En dat waren de hoofdpunten van het nieuws. Dit is Radio 1. BNN Today. Luc Ikink. Het is donderdag 10 november, iets over half negen. Goedenavond. Volgens RTL Nieuws gaan CDA, VVD en PVV opnieuw onderhandelen. Bronnen zeggen dat tegen de uh, het RTL Nieuws. Het regeerakkoord wordt opengebroken. Zometeen hoor je Frits Wester hierover. En de EU is blij met de regering van, van Papadimos. Is dat terecht gaat deze man Griekenland, Griekenland uit het slop trekken. Daar gaan we erover praten met correspondent Bruno Texago. En ik ga het hebben over Johan van der Sloot. Want hij heeft een suikertante die tandenstokers voor hem koopt... en liedjes voor hem zingt. Dat hoor je na negen uur uh, van alles over. De redding voor de slechtlopende kapperszaken is nabij met het tv-programma John Berens Salon Takeover. Zometeen hoor je wat John Berens uh, allemaal gaat doen in dat programma. Maar eerst John, goedenavond. En wat heb jij vanavond, uh, vandaag allemaal gedaan? Vandaag hebben we persviewing gehad. En dat wil zeggen dat ik mijn eerste afleveringen zelf heb gezien en de leader heb gezien. Dus spannende dag gehad. Tevreden? Ja, ik was heel tevreden en uh, de pers was tevreden. Dat is ook belangrijk. Ja, dat is ook belangrijk. Zometeen meer erover. En zometeen na 9 uur today's topic, Simone Wijnands heeft alvast een update. Met daarin in elk geval de probleemlanden van Europa, Griekenland en Italië en de zorg om de economie. Maar ook porno in de klas en een mysterieuze explosie in Limburg. We nou, zijn ze wel flink geschrokken, ja, dat schrik je vanzelf. Want je denkt, ja, als je die kwalm allemaal ziet van, oh, daar komt brand misschien van. Dus dan is het nog veel erger natuurlijk. Hè? Dus, maar ja, dat was gelukkig dan niet het geval. Dus. Even okay, uh, overwegen, krijg je meer. Dankjewel, Smaar. Dan de sport Jeroen Stompost. Ja, goedenavond. Het is toch maar de vraag of de ARC Gregory van der Wiel morgenavond in de Amsterdamse Arena mee kan doen in de oefenwedstrijd van Oranje tegen Zwitserland. Hij heeft last van zijn lease en moest de groepstraining van vandaag aan zich voorbij laten gaan. De verwachting is dat bondscoach Bert van Marwijk geen risico zal nemen. En morgen Galit Boulah-Roes als rechtsback zal opstellen. Wel goed gaat het met Robin van Persie. De aanvaller van Arsenal is na een moeizaam begin van het seizoen in topvorm geraakt. Maar dat is geen garantie dat het in Oranje ook goed gaat. Het is heel moeilijk aan te geven. Dat moet maar blijken. Maar het is natuurlijk wel een uh, iets andere situatie. Ook omdat ik in een ander team terecht kom. Uh... Het systeem komt wel aardig dicht bij elkaar in de buurt... maar uh, zijn andere spelers ook. Uh, het, het is toch weer even omschakelen in de zin van... Uh, oké, okay, we zijn nu weer bij Oranje. De kans is groot dat Van Persie op zijn favoriete positie... in de spits komt te spelen. De andere spits, Klaas-Jan Huntelaar, heeft namelijk een gebroken neus... en wordt het voorzorg niet opgesteld. Doet misschien wel mee tegen Duitsland dinsdag in Hamburg. Overigens is de kans groot dat Bert van Marwijk... zijn contract met de KNVB gaat verlengen met vier jaar tot medio 2016... tot vreugde ook van Robin van Persie.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 Goed en leuk, dus... Uh, ja, gezellig Ruk, lijkt het om, me. ook een keertje meedoen. Ja, ja, het klinkt goed. maar ook hartstikke leuk. <laughs> Morgenavond dus nederland zwitserland Dan speelt trouwens Turkije van Guus Hiddink. Speelt ook. En daar gaat het om het ECHI. De eerste van twee wedstrijden tegen Kroatië... om een plaats op het EK van volgend jaar. Hiddink ziet het wel zitten met zijn eigen team. Wat ik de past dagen... in meetings individueel, maar ook met het team... en ook in training... that dat ze keen and en heel ambitieus zijn... Our Turkey boys, to, uh, to get this difficult job done. And it would be, it would be a very great reward if they, if they can uh, get next year to the euro. Ja, daar wil ik hier natuurlijk ook bij zijn. Nog één keer het EK meemaken. Oekraïne en Polen, daar uh, gaat het gebeuren volgende zomer natuurlijk. Een van de interessantste wedstrijden, Kroatië tegen Turkije. Meer over in de lijn zometeen. Na tien uur praten we ook verder over Oranje natuurlijk. En we besteden aandacht aan de lange, lange weg van de Nederlandse volleybalvrouwen naar de Olympische Spelen. Vandaag begon het in ieder geval goed met een 3-0 overwinning op Israël. We spreken zo meteen met de bondscoach Adje interim. Pet goedkoop. Ik ga luisteren. Dankjewel Jeroen. Bye. Radio 1 PNN today. CDA, VVD en PVV gaan komend jaar opnieuw onderhandelen. Het regeerakkoord wordt opengebroken... en de kabinetsformatie zal voor een deel worden overgedaan. Dat melden bronnen in ieder geval aan RTL Nieuws. En die onderhandelingen zouden nodig zijn... omdat er nog meer bezuinigd moet worden. Frits Wester, goedenavond. goedenavond. Ja, wat is er precies aan de hand? Nou ja, het had een beetje aan te komen... als je keek naar de, de cijfers bij dinsdag en al die stukken toen. En uh, toen hebben we ook uh, premier Rutte... en vies uh, meer vragen gezegd... Wat Nieuwe bezuinigingen volgend jaar niet uitgesloten zijn. Nou, ze maakt ons eigenlijk al een beetje rijp voor het geval dat dat zou gaan gebeuren. En met de nieuwe cijfers in de hand en de, de eurocrisis uh, zit er gewoon aan te komen dat uh, we extra moeten gaan bezuinigen. Nederland uh, wil de doelstellingen halen in uh, 2015. Aan het eind van dit, onder uh, de 3% financieringstekort, grootste tekort. Kortom, uh, er moet iets gebeuren. Er wordt wel onderling over gesproken. Maar ja, het wordt natuurlijk wel lastig. Uh, Geert Wilders heeft ook eerder gezegd, ja, 2012 wordt het jaar van de waarheid. Ja. Ja, hij schermt iedere keer met in Kringenwit die niet verder ja, in de portemonnee geraakt willen worden. Dus nee. uh, het wordt een heel cruciaal jaar volgend jaar. Ja, want uh, er werd al 18 miljard bezuinigd en hoeveel moet er dan nu nog bij worden bezuinigd? Nou, nou de stand van nu, ja. maar ik bedoel wat, wat, wat vandaag uh, de stand is, is, maar je ziet het om je heen gebeurd, is morgen misschien weer helemaal anders. Hmm. Misschien nog erger. Dan zou het toch uh, iets van 3, 4, 5 miljard moeten gaan. En uh, ja, het kabinet wil de economie. ...waarschijnlijk ook niet kapot bezuinigen... ...of althans dat zou niet verstandig zijn... ...zeggen allerlei economen... ...want ja, als je zo'n lage economische groei hebt... ...bijna nul groei volgend jaar dan moet je ook niet de, de, de consument echt de een portemonnee raken. Maar dan moet je gaan denken aan uh, grote hervormingen... die dat toch doorgezet moeten worden. Dus misschien toch iets eerder uh, beginnen met uh, het verhogen van de pensioenleeftijd. Mm -hmm. uh, het voorstel van D66, uh, een, ieder jaar een maand erbij. Uh, nou, dat, dat levert dan meteen heel veel geld op. En die beslissingen ja, dat, zijn ook zo groot... dat dan ook meteen het regeerakkoord moet worden opengebroken? Nou ja, dat, dat, dat moeten die partijen dan wel regelen. Want dat staat niet in het uh, regeerakkoord, niet in het getalakkoord. Misschien moeten partijen zelfs gaan praten over een uh, geleidelijke... Beperking van de hypotheekrent aftrek. Een heel ja, naar onderwerp altijd. Mm. Ze kunnen het nooit in het verkiezingsprogramma opschrijven, want dat verliezen natuurlijk heel veel voor de verkiezingen. Maar als de urgentie er is, dan zou je dat misschien wel ineens een kunnen doen. Zoals eh, ook in het, het vorige kabinet heeft dat de pensioenleeftijd omhoog moet, terwijl ook iedereen in 2006 Nederland nog bezwoerde dat het nooit zou gaan gebeuren, maar het gebeurde tussentijds wel. Ja, want uh, de, er zijn een aantal uh, plekken hè, waar je nog wat geld kunt halen, bijvoorbeeld dus die hypotheekrenteaftrek, uh, de, de, de WW-duur kan worden verkort, uh, wel op, als, als, als er getoond wordt aan de hypotheekrenteaftrek, zal dat natuurlijk automatisch ook betekenen dat ook uh, de uurtoeslag, dat daar ook allerlei dingen gaan ja. gebeuren. Ja, en dat al doet... dat soort dingen wil de PVV niet, hebben ze al gezegd. Nee. Nee, en, uh, maar goed, de PVV kan natuurlijk de slechte economische cijfers ook niet ontkennen, dus ja, dan komen ze ook voor de vraag van, willen wij gewoon verantwoordelijkheid nemen, verantwoordelijkheid voor de financiën, verantwoordelijkheid voor Nederland, of willen we alleen een stoelverhaal houden en ja, komen we met nieuwe verkiezingen? Ja, ja in zo'n geval zou het kabinet moeten gaan bij oppositiepartijen, uh, er zijn er binnen de Partij van de Arbeid en binnen de D66 die zeggen, ja, dan moet je ook eigenlijk nieuwe verkiezingen houden. Maar goed, er zijn er ook in die partijen die zeggen van nou, dat zou niet heel erg handig zijn. Zeker in tijden van crisis. Kijk dan of je het kabinet op onderdelen kunt steunen. Maar wel tegen een bepaalde prijs dat ze bepaalde dingen gaan doen. Nou, dat is een scenario. Het eh, komt eraan. Er wordt over nagedacht. Want dat is ook de reden waarom wij vanavond met RTN News het verhaal gebracht hebben. Ze, want ze zijn er over het nadenken van hoe gaan we hier, de komende tijd mee om. Zeker ja. ook tegen naar volgend jaar. Wanneer gaan de onderhandelingen weer, wanneer gaan die weer uh, beginnen? Nou ja, onderhandelingen weer gaan beginnen. Er wordt in kleine, kleine groepjes uh, wordt gesproken, formeel, informeel. Uh, maar als je dus volgend jaar echt dit soort stappen zult moeten zetten, dat geldt nog niet voor uh, 2012, maar in 2012 wel beslissingen nemen voor de jaren daarna, Ja, dan moet je volgend jaar als kabinet een keer uh, met elkaar om tafel gaan zitten. We hebben het ook eerder gezien uh, met het Paasakkoord destijds, uh, toen het CDA-regeren balkende met de VVD en D66. Dat je gewoon uh, ja, aanpassingen treft in het regeerakkoord om extra maatregelen te nemen, mm -hmm. omdat de situatie zo is. We gaan het afwachten. Frits Westen, dankjewel. Oké, okay, graag. The Today. Luc Ekenk. In Griekenland, daar zijn ze inmiddels klaar met onderhandelen. Vandaag werd Lucas Papadimos benoemd tot interim-premier... van een nieuwe en tijdelijke regering van Nationale Eenheid. Bruno Tessago is correspondent in Griekenland voor de VRT. Goedenavond. Goedenavond. Ja, zijn ze blij in Griekenland? Hoe wordt er gereageerd? Uh, het gevoel is een beetje dubbel. Uh, een heel aantal Grieken is wel blij met uh, Lucas Papadimos... omdat het ten eerste geen politicus is. Men is eigenlijk dat uh, politieke gekonkel hier helemaal beu... En men ziet dat deze man toch wel een zekere vaardigheid heeft en dus ook wel iets betekent in Europa. Mm -hmm. En ze hopen dat hij inderdaad Griekenland uit dit moeras kan trekken. Uh, Want daar waren de, de, de politieke partijen en de politieke leiders zeker niet toe in staat. Nee. Aan de andere kant heb je ook mensen die zeggen dat uh, ja, Papadimos uh, de man is die uh, de euro in Griekenland heeft geïntroduceerd. Hij wordt de bankier van Semitisch genoemd hier. En hij zou zelf dan zijn betrokken geweest bij het vervalsen van cijfers. Om Griekenland bij die euroclub te krijgen. En toen, dan, toen Griekenland dan... Uh, Zover was, dan was hij ook nog eens de nummer twee van de Europese Centrale Bank. En dan heeft hij een oogje toegeknepen toen Griekenland erbij moest komen. Dat is het gevoel dat dan weer bij een andere groep leeft. Ja, ja. Waarom heeft het zo lang geduurd voordat ze eruit waren? Uh, ik denk dat er een partijpolitiek spelletje is gespeeld in de eerste plaats. Dus, uh, ja, het, het was erg moeilijk om over de partijgrenzen heen een geschikte kandidaat te vinden. En Griekenland heeft sowieso al politiek gezien helemaal geen traditie van coalitie. Dus uh, er werden ja, spelletjes gespeeld van ja. uh, de, Pap Andreu stelt iemand voor, uh, de andere partijen gaan niet akkoord. Samaras van de voornaamste politieke uh, oppositiepartij stelt dan weer iemand voor, daar gaan de anderen dan weer niet mee akkoord. Dus dat spelletje ging zo'n beetje heen en weer. Plus, uh, er stonden een heel aantal journalisten buiten die heel graag de primeur hadden. En heel graag de eerste, als eerste een nieuwe naam wilden geven. Dus uh, al die namen, dat, dat werd allemaal een beetje bij, buiten proportie op, ja, uh, ja, ja, ja, ja. opgeblazen. Dus uh, ja, dat werd al voor waar aangenomen, hoorde ik gisteren. Dus ja. die Petalnikos zou opeens premier worden. Maar daar is nooit sprake van geweest. Nu uh, uh, uh, zit Griekenland flink in de problemen. En uh, moet Papadimos ook uh, goed aan de bak. Je vraagt je bijna af, uh, waar begint hij aan? Waarom, waarom wilde hij het zo graag? Wel, uh, hij sowieso heeft hij wel de kennis om Griekenland hierbij te helpen. En ik denk dat uh, er ook wel heel wat druk is uitgeoefend vanuit uh, Europa en misschien wel vanuit Duitsland. Dat zijn dingen die natuurlijk achter de schermen gebeuren en die je niet zometeen kunt zien. En uh, ja, Grieken zijn daarom boven ook nog eens nationalistisch en houden wel van hun land. Mm -hmm. Uh, en ja, ik denk dat het gewoon een beetje een, een eer is van Papadimos zelf om, om dit als laatste in zijn loopbaan, zeg maar, uh, van elkaar te krijgen. Hm. Is hij ook zo'n man die dan bijvoorbeeld straks als deze uh, tijdelijke regering voorbij is, dat hij dan denkt, nou, bevalt me eigenlijk wel, dat premierschap? Uh, ik denk het niet. Hij is uh, helemaal geen politicus. Hoewel hij wordt gesitueerd in het kamp van PASOK, maar een echte politicus is hij niet, is hij nooit geweest en ja om premier te kunnen blijven dien je toch in de eerste plaats politicus te zijn. Uh, je kunt niet apolitiek blijven. Dus uh, nee. ik denk niet dat dat, uh, dat dat er zit aan te komen. Ten slotte, is hij goed genoeg om uh, dat hele Europese hulppakket uh, door het parlement te loodsen? Ik denk als er iemand op dit ogenblik uh, ertoe in, in, uh, er in staat is, dat, uh, dat hij het is. Want uh, vanuit politieke hoek dienen we echt niks te verwachten. We hebben de voorbije jaren gezien uh, hoe hoog het niveau is van de Griekse politici. En ja, dat belooft weinig goeds. Dus uh, ik denk dat dit inderdaad op dit ogenblik de juiste man op de juiste plaats is. Bruno Tassaco, dankjewel. Uh, zometeen John Berens. Hij heeft een programma, John Berens Salon Takeover... en gaat kapsalons totaal onder de loep nemen helemaal omgooien. Zometeen alles erover in, uh, in de uh, BNN2D. Um, en je hoort ook... Uh, oh ja, durf te vragen, dat wilde ik zeggen...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 You're all without Sir Raymond, not me Cause we were good for you Overstar uit België en Wrong. In het Amerikaanse programma Tabitha's Salon Takeover... neemt de Australische kapster Tabitha noodleidende kapperszaken onder haar hoede. En de bedoeling is natuurlijk dat zij die zaken weer helemaal hip-happening... en ook vooral winstgevend gaat maken. En dat doet ze niet altijd even vriendelijk. I'm Tabitha and I'm taking over. I have cancelled all your appointments for the week. And in that week everything will change. And at the end of the week, some of you may be working here... En some of you may not. Ja, Pittige Tante, deze heb Vanaf maandag is er ook een Nederlandse versie. Alleen is het dan geen vrouw, maar een man. En hij komt ook niet uit Australië, maar gewoon uit Tilburg. John Berens, goedenavond. Hoi, goedenavond. Ja, ja ik moet het al vragen. Ik zei het net ook al even buiten de uitzending. Je bent kaal en je bent kapper. Dat is gek. Ja, nou ja, goed. Uh, nou, ik vind het niet zo gek. Maar nee, dat kan me voorstellen. <laughs> mijn standaard antwoord is altijd knappe mannen hebben geen haar nodig. Maar ja, <laughs> ja, haar zat. Ik weet niet of dat veel zegt. Uh, nee, als dat jij het ook begint te doen, nee, doe ik hoor. gewoon mee. Ja, uh, ja. Maar dat is niet gek, vind je? Nee. nee, dit is een uh, Oda Marco Pantani en uh, op zijn sterfdag heb ik mijn kapsel uh, aangemeten. Ja, ja serieus. Ja, een mooie Oda. Uh, jij gaat in John Berens Salon Takeover uh, uh, kappers helpen die in de problemen zitten. Wat voor problemen? Waar moet ik aan denken? Ja, allerlei problemen. Het zijn kapsalons die uh, helaas niet zo goed uh, lopen. En door mijn hulp uh, gaat het een stuk beter. En wat, wat, wat is er dan mis met die kapsalons? Er komen gewoon geen klanten. Nou, ja, die, die kapslons hebben we ook. Maar ja, je moet het gewoon in de breedte zien. Elke kapper begint een kapslon uit liefde voor het kappersvak. En het ondernemen, ja, dat hangt er dan vaak een beetje bij. En in deze moeilijke tijden, ja, dan uh, gaat het vaak fout. Want kappers zijn vaak kappers en geen, uh, uh, geen winkeliers. Niet, niet mensen die makkelijk een zaak kunnen omhouden. Nee, er is niemand die denkt van... ik ga geld verdienen, ik ga een eigen zaak beginnen... en wat zal ik eens doen? Ik kies als activiteit, knippen en kleuren. Nee. Het gaat altijd andersom. En uh, ja... Zo werkt het. En op school op de kappersschool wordt het niet eens geleerd. Nee? nee. Nou, dat, dat is wel vreemd eigenlijk. Ja, maar dat was een discussie apart. Maar ja. het vak advisering zit nog niet eens in de kappersopleiding. Dus uh, dat is uh, bijzonder. Ja. Nou, nu kan ik me voorstellen dat, uh, uh, hoe dat dan gaat. Dan is er bijvoorbeeld de zus van de kapper die zegt... Joh, het gaat niet zo lekker met, uh, met mijn broer en zijn kapsalon. Kom hem helpen. Werkt ja. dat zo? Ja, nou in de eerste aflevering geeft de dochter van een uh, salon-eigenaar. Uh, geeft haar dus haar vader op. Maar we hebben ook mensen die geven zichzelf op. omdat ze weten: van, ja, uh, het water staat me aan de lippen. en uh, we moeten iets. Hm. En dan kom jij daar langs. en dan zeg je: dit is niet goed wat jullie aan het doen zijn. dan kan ik me voorstellen dat die kappen zeggen. nou nee, doe eens even normaal. Ja, nou dat gebeurt dus ook. En dan uh, krijg je. Ja, <laughs> dan krijg je daardoor ook misschien leuk tv. Maar het begint eigenlijk met inventariseren. Dus je eerst goed kijken wat zijn de problemen. en langzaam door het programma heen. En voor mij zijn er natuurlijk echt allemaal nieuwe dagen... want we zijn een paar weken met de salon bezig. Ja, dan zie je het gaandeweg beter worden. Maar het is afhankelijk van de problemen die ik tegenkom. Maar, maar mensen moeten wel mee willen werken natuurlijk... want anders heeft het geen zin. Ja, maar anders, kijk, zo is het format van het programma. Ik pak de sleutel van de salon pas over. Ik, we gaan pas over naar de takeover als iedereen zich commit... Als de helft niet meedoet, dan, ja, dan kan ik ook maar halfweg ik leveren natuurlijk. Ja, ja, ja. En, ik, ik zeg het omdat die Tabitha, die, dat is een pittige tante. En die kan echt flink boos worden ook op, uh, op mensen. Heb jij dat ook? Heb jij ook dat jij uh, denkt van nou, nu uh, ben ik er klaar mee met je? Ja, nou ja, goed. Uh, we hebben vandaag persviewing gehad en de eerste aflevering gezien. Uh, ja, daar word ik ook e echt boos op iemand. En gewoon simpelweg omdat hij te laat komt. En, uh, we maken afspraken en ik wil die mensen helpen. We staan daar uh, met een heel team die uh, zo'n aflevering maken... en een kapsel uit de slot probeert te trekken. En dan is op tijd komen wel het minste wat je kan doen, ja, laat like. mij. We hebben een fragmentje ook, hoe jij, hoe jij dingen, uh, dingen doet op jouw manier. Ik spreek je aan dat je op tijd moet komen. Voilà. Daar spreek je op aan. En die heeft helemaal niks met een tv-programma te maken. Ja, dan moet je niet weglopen. Dan moet je ze gewoon zeggen. Je mag alles tegen me zeggen, je mag alles Welke tegen informatie me. heb jij van mij? Beoordeel oordeel niet op... over mensen. Hè? Heb ik jou beoordeeld? Ja, dat doe ik op. Ik zeg alleen, nee, dat is niet waar. Ik beoordeel jou op datgene. Ik bedoel, Don Diego zit erbij. Ik zeg gewoon dat je gewoon op tijd moet zijn. Dat zeg ik. Afspraak is afspraak en daar gaat het, maar. Dat klinkt nu al wel leuk, hè? En, uh, ja, en, best, toevallig... streng, en best wel streng ook. Toevallig het moment uh, waar, we het, uh, yeah. waar we het over hebben... omdat dit in de eerste aflevering zit... Ja, op tijd komen. Ik bedoel, als je een salon hebt die uh, op sterven naar dood is... en je weet het te presteren te laten komen... of in dit geval... Uh, ja, heb, ik, ja, heb ik iemand op een soort van box training gezet met Don Diego Poeder. Je hoort zijn naam ook net. Mm -hmm. Ik wil dat hij uh, ja, meer ruggengraat toont... en dat hij voor zijn kapsloon gaat knokken. Letterlijk en figuurlijk. Ja, en dan laat hij Don Diego gewoon voor Jan met een korte achternaam... Op de eerste afspraak uh, laat hij die gewoon staan. Belt hij niet eens af? Ja, en dat zijn dingen dat, uh, maar dat zou ik ook in Het uh, Heeft niks met een tv-programma te maken, zoals ik al zeg. <lacht> dat kan gewoon niet. Dus stel je altijd... ik ben hier ook op tijd. Ja, logisch. <lacht> ja, de, de, Wat zijn nog meer problemen waar je tegen loopt? Want dit is dan laksheid hè, van zo'n zo baas laks. En waar loop je nog meer tegenaan? Ja, slechte communicatie, medewerkers onderling, maar vooral het gat tussen werkgever en werknemers in mm -hmm. de communicatie. Uh, ja, gewoon vieze en smerige salons. Dat je denkt: van, nou, hoe blind kan je zijn dat je zo toch. Ja, hier trek je geen klanten mee aan. En dan hebben sommige kappers het over... ja, ik wil naar een hoger segment. Ja. Maar uh, ja, zoals het eruit ziet... kan ik me voorstellen dat sommige mensen hier zeggen... van, hier stuur ik mijn hond dan niet naartoe. Dus uh, ja. het is echt... Uh, ja, je maakt bijzondere dingen mee. En dan, uh, uh, dan heb je een week om die kapperszaken te helpen. Is dat dan wel genoeg als, als er flinke problemen zijn? Ja, we hebben wel meer dan een week. Want we moeten ook al van tevoren natuurlijk goed kijken... wat is er in die salon aan de hand. En ik ben echt wel een paar weken met de salon bezig. Maar dat... Uh, ja, tot nu toe, met de afleveringen die we tot nu toe hebben opgenomen. Want we gaan zeven afleveringen doen. Ik zit nu in aflevering vier. Morgen hoop ik die af te ronden. Uh, gaat, het allemaal, uh, ja, gaat het allemaal de goede kant op. En uh, ik ga ervan uit dat uh, die mensen het allemaal volhouden. En ook, nog steeds vorm. ook. Want dat hoor je ook wel eens bij bijvoorbeeld Gordon Ramsay. Die een soort gelijkprogramma doet alleen al met restaurants. En dan hoor je dan van je later dat die restaurants uh, die gaan allemaal weer failliet en zo. En, uh, houden die ja, het dan maar... een beetje in de gaten nog. Ja, tuurlijk, hou het in de gaten. En dat is natuurlijk tegenwoordig makkelijker met Twitter en Facebook. Dat ik gewoon echt ook contact kan onderhouden op een heel simpele manier met de salon-eigenaren. Maar ja, er zit ook een salon bij. Die, heeft, ja, die zit zwaar in de schulden op het moment dat ik daar kom. Dus eigenlijk kom ik gewoon ja, te laat. Mm -hmm. En ja, als daar, uh, daar heb ik dan ook al een deurwaarde gezien. En ik heb daar ook uh, ja, een beslaglegging zelfs gezien. Ja, dan moeten er allerlei uh, mensen geholpen worden. Ja, En daar, daar ben ik natuurlijk niet voor. Als er we morgen weer meer schulden bijkomen... Ja, daar kan ik weinig meer aan veranderen. Ik probeer ja. echt structureel die kapsalon te veranderen... en alle schulden die ze al gemaakt hebben. Dat ja. is natuurlijk heel vervelend. Ga je ook lekker mensen ontslaan? Dat heb ik daar namelijk ook altijd. Ja, maar dat, dus straks hoorde je dat stukje, daar begon jij mee... Ja. En, uh, Kijk, in Amerika werkt het heel anders. In Amerika werkt iedereen zelfstandig. Daar huur je als het ware een stoel. Hier heb je te maken met werkgever en werknemer. Dus dat is wel jammer dat dat vind ik, niet helemaal duidelijk is... als je naar Tabata Salon over zit te kijken. Dan heb je daar als Nederlander niet in de gaten in de nee. salon is een kapsalon. En dat is niet zo. In Amerika huur je een stoel. Uh, het is wel zo dat al op uh, voorhand medewerkers zeggen: als John Berens binnenkomt en die gaat hier heel de tent op zijn kop zetten, dan doe ik niet mee. Dus het is wel zo dat mensen uit zichzelf ontslag nemen. Maar dat zie je niet altijd in de, in de aflevering, omdat die mensen gewoon zeggen: Ik wil niet op tv en ik stop ermee, ik die mijn ontslag in. Tot ziens. Hm. Wat een mooie aflevering, denk ik. Uh, maandag is hij te zien om half tien op RTL 5 John Berens Salon Takeover. Dankjewel. Radio 1, The Today. Om kwart over negen hoor je het verhaal van de suikertante van Joran van der Sloot, as we It's a nightmare. Upside the left, they're all drugs. I don't care. clean and Waarom worden er geen ondertitels uitgezonden bij reclame voor hoortoestellen? Hashtag durf te vragen. Mijn naam is Arthur Romeijn, marketingmanager bij Schonenberg Hoorcomfort. Het antwoord op de vraag is tweeledig. Slechthorendheid is niet gelijk aan doofheid. Mensen zetten tv structureel harder, waardoor ze de boodschap wel degelijk verstaan. Alleen het is vervelend voor omstanders die ook, bij de, die ook aanwezig zijn bij de tv kijken. En daarnaast eindigt de tv-commercial altijd met de boodschap in beeld. Daarom is gekozen om tv-commercials niet te ondertitelen. Hashtag durf te vragen. Dan kom je tot twee dingen. Joh, ik heb eigenlijk maar twee dingen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 Altijd gefocust op het sluiten van de deal en het winnen van de zaak. Ontdek de wet van Lexens. Ga naar lexens.com. e-matching. Online dating alleen voor hoger opgeleiden. e-matching.nl, durft u het aan? Ontdek de wet van Lexens. Ga naar lexens.com. Dit is Radio 1.